Recht is recht. Je broer en notaris zijn nog niet van me af. Maar wat wil je dan doen? Denk je heus dat zo'n man als notaris Mellard samen met mijn broer... Die twee hebben samengespannen. Ja, dat denk ik. Maar hoe zouden ze dat dan aangepakt moeten hebben? Germeu mag dan wel ziek geweest zijn toen ze het testament liet opmaken... maar ze was in elk geval niet achterlijk. Ik, ik weet niet hoe ze het precies voor elkaar hebben gekregen... En we zullen het wel zo listig hebben gedaan... dat de waarheid misschien nooit aan het licht komt. Maar ik voel met alles wat in mij is... dat je bedrog is gepleegd. En ik ga ernaar op zoek. Dat verzeker ik je. Ga je dan ook samen met mij op zoek, Herman? Op zoek naar wat? Naar het Koninkrijk der Hemelen. Later, Lena. Later. Nu eerst dit... De Slacht van Garderen. Een serie-hoorspel naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Regie, Friso Cox Vandaag hoort u het zesde deel, De Belofte van Lena. Hoe gaat het de laatste tijd toch met me, Anne Hermen? Ik hoor je daar nooit over. Volgens wij nou niet zo best. Maar ik heb geen tijd om er druk over te maken. Geen tijd? Of geen lust? Ik weet het niet. Misschien wel alle twee. Ik heb de laatste tijd vaak aan haar moeten denken, Herman. En weet je hoe ze meer en meer tot me overkomt? Nou? Als een eenzame, troosteloze oude vrouw. Waar je eigenlijk zielsmedelijden mee moet hebben. Laat ze dat laatste maar niet horen. Dan zou ze daar natuurlijk schamper om lachen. Maar in haar hart? Meu Anne heeft geen hart. Elk mens heeft een hart Herman. En wat nog veel belangrijker is. Elk mens heeft ook een ziel. Het spijt me Lena. Ik kan voor veel mensen en situaties begrip opbrengen. Ach, kom bij mij niet aanzetten met gevoelens voor meu Anne. Spreek je haar nooit meer? Nooit meer. En jullie wonen samen onder één dak? Ik werk en ik slaap in de stallen. En wonen, dat doe ik alleen bij Wijna in de keuken. Overigens. Uh... Wat overigens? Ik zou graag onder andere omstandigheden willen wonen en leven, Lena. Samen met jou. Dat zou onder deze omstandigheden toch moeilijk gaan. Omdat Mee Anne nog op de gade woont, wat zou dat? Er is op de gade ruimte genoeg. En, en trouwens, ik kan best voor een ander huis zorgen, hoor. Ik was toch al van plan de pacht van de meeste weilanden en akkers op te zeggen. En dan is er ruimte te over voor een nieuw huis... Doe Lena. Trouw met mij. Ik heb je zo nodig. Ik... Ik weet het niet, Herman. Heb nog wat geduld met me. Goed, Lena. En doe me een plezier. Ga maar eens kijken hoe het met me Anne gaat. Dat kan ik je niet beloven. Nou, doe het voor mij, Herman. Doe het voor mij. Ik heb zo met die vrouw te doen. Ik zal wel zien. Maar kom, ik stap op. Ada was vanmorgen erg onrustig. Ik weet niet of het allemaal wel zo goed zit met dat nieuwe veulen van haar. Herman, Herman, kom eens gauw. Wat is er bijna? Oh, de vrouw. Ze doet zo vreemd. Ik ben bang. Ik kan je nu niet weg, bijna. Het gaat met Anna helemaal niet naar mijn zin. Maar een mens is toch belangrijker dan een paard, Hermen? Dat zit nog. Oh, toe, Hermen, kom mee. Alsjeblieft. Ja, nou, goed, dan. schuif haar kleren wat bij het vuur wegweinna. Dadelijk vatten ze nog vlam. Hermen, ze is toch niet? Ja, weinig. Mu Anne is dood. Mellar. Dag, meneer Van Gaarderen. U had mij ontboden? Ja, gaat u zitten. Er is uh, weer een testament aan de orde. Een testament? Ja, maar gaat u toch zitten? Neemt u me niet kwalijk dat ik u in deze, deze rommel, mag ik wel zeggen, moet ontvangen... ...maar ik zit midden in een verhuizing. Zo, u gaat verhuizen... Ja. Uh, tussen twee haakjes. Ik heb vernomen dat u mijn collega van Gemert uit Gorkum hebt opgedragen... om een en ander rondom het testament van wijle vrouwen van Overwil te laten onderzoeken. Inderdaad, notaris Mellaert. En uh, ik durf u recht in uw gezicht te zeggen dat ik u niet vertrouw. Maar ik neem aan dat u mij niet hiervoor gevraagd heeft om te komen. U hebt gelijk. Laten wij het rapport van mijn collega maar rustig afwachten... ...en die zaken van het overige gescheiden houden. U sprak zo even over weer een testament. U wilt toch niet zeggen dat mijn tante een testament... Dat wilde ik wel zeggen, mijn heer van Gaiderich. Maar wat is dat voor onzin? Uw vader heeft mij destijds verzekerd... ...dat ik na de dood van mijn tante enig erfgenaam zou zijn. Mijn vader was van dit testament toen nog niet op de hoogte. Of liever... ...hij heeft het testament niet op willen maken... Maar het heeft niet zo heel veel gescheeld of u had niets gehad, heer van Gaderen. Wat probeert u mij nu wijs te maken? Ik maak u niets wijs. Het heeft een haar gescheeld of u had niets. Maar stel u gerust, heer van Gaderen. U bent enig en universeel erfgenaam. Maar wat bedoelt u dan met het heeft maar een haar gescheeld? Luister. Ik zal u een fragment van het testament voorlezen. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dit alles vermaak ik in volle eigendom, zonder lasten of kosten aan mijn lieve neef Herman van en zoon van enzovoort, enzovoort. Op voorwaarde dat mijn neef na mijn overlijden nog ongehuwd is. Zegt u dat laatste nog eens? Op voorwaarde dat mijn neef na mijn overlijden nog ongehuwd is. Ik kan mijn oren nauwelijks geloven. Dus als ik op dit ogenblik met Lena van Roekel getrouwd zou zijn geweest, en dat is allesbehalve een loze veronderstelling, dan zou ik niets geërfd hebben? Geen cent. Alles zou voor een bepaald doel worden vermaakt aan de te Utrecht. Het is ongelooflijk. En als ik nu trouw? Dat maakt nu niets meer uit. U bent en u blijft nu erfgenaam en eigenaar van de Gaarden. Maar waarschijnlijk had uw tante erop gerekend dat u voor haar overlijden wel getrouwd zou zijn. Maar waarom heeft ze dat niet zo beschreven, dat ik wanneer ik ook trouw... Dat verbiedt de wet op de erflating, heer Van Garderen. Invloed door een testament op huwelijk, negatief of positief, is door de wet niet toegestaan. Het is ongelooflijk. Ik kan er niet over uit. Ik kan mij voorstellen dat u erover ontsteld bent. Daarom zei ik ook aan het begin van ons gesprek... dat het maar een haar heeft gescheeld of... Uh, en u was hiervan op de hoogte? Uit de aarderzaak. En u zweeg? Maar natuurlijk, meneer Van Gaarderen. Mijn ambt Dan, eet... Dan zal ik u eens iets zeggen, notaris Mellaert. Als u zulke geheimen moet bewaren... geheimen die de toekomst van een medemens kunnen vernielen dan hebt u een zedeloos beroep. Maar kom, laten we ter zaken komen en de zaak geheel afronden. Mijn werk wacht. Wena. Ja, Herman. Kom eens even bij me zitten. Wij hebben jij zowel als ik een vreselijke periode achter de rug. Bijna was alles nog op een drama uitgelopen, maar nu is alles voorgoed voorbij. Je bent een moeder voor mij geweest, bijna. En dat zal ik nooit, nooit vergeten. Ach, jongen. De gaarde is nu van ons, van jou, net zo goed als van mij. En ik zal er mijn best voor doen dat dit huis een huis van vreugde wordt. Vooral voor jou, want dat heb je na al die jaren wel verdiend. Och, Herman, ik ben toch zo blij voor je. Zo blij. Dag, notaris Mellaert. Dag, bakker van Roekel. Goed dat u zo gauw gekomen bent. Ja, ik, eh, ik dacht een dringende boodschap van de notaris. Dan zal er wel iets belangrijks zijn. Iets heel belangrijks, van Roekel. Kom maar mee naar mijn kamer. Valt het u hier nogal op uw buiten, notaris? Uh, Huizen Groenestein bevalt mij sinds vandaag opperbest Van Roekel. Hoezo sinds vandaag? Dat zal ik u zeggen. Maar gaat u zitten. Uh, dank u, dank u. Ik zal u zeggen, bakker Van Roekel, dat ik tot vandaag niet geheel gerust geweest ben... op de goede afloop van onze, laten we zeggen, onze affaire. En vooral de inmenging van uw aanstaande zwager baarde mij enige zorg. Mij niet in het minst. Voor mij is die heer van Gaarderen een grote blaaskaak. Hoe het zij, ik heb vandaag een brief gekregen van mijn collega van Geemart uit Gorkum. Waaruit blijkt dat het door uw aanstaande zwager gelaste onderzoek op niets is uitgelopen. En dat geen enkele fraude is geconstateerd. In de brief wordt zelfs het woord aantijging gebruikt. Dat is goed nieuws, notaris Melaert. Dat is heel goed nieuws. Nu moeten er ogenblikkelijk spijkers met koppen worden geslagen. Op dit moment is die Herman bij mijn zuster in de bakkerij. We moeten hem dit nieuws ogenblikkelijk onder de neus wrijven... Ik kan u rustig zeggen dat deze hele kwestie de gang van zaken in de bakkerij geen goed heeft gedaan. Al die praatjes. Maar nu zal die dan toch bakcel moeten halen. Kom heen notaris. Uh, maar we hoeven toch niet meteen... Waarom niet? Waarom wilt u wachten? Houdt u er wel rekening mee dat er de laatste tijd ook over u is gepraat? Dat moet nu meteen de kop in worden gedrukt. Die hermen van Garderen, zoals een beledigende uitspraak tegen u en mij in het openbaar gedaan schriftelijk moeten intrekken, en zo niet. Dan krijgt die mooie proces aan zijn broek weer gesmaad. Ja, misschien hebt u wel gelijk, bakker van Roekel. Misschien hebt u wel gelijk. Natuurlijk heb ik gelijk, natuurlijk. Maakt u nu meteen een verklaring op die die moet ondertekenen... en dan grijpen we hem ogenblikkelijk. We moeten geen minuut meer verloren laten gaan, kom mee. Ik zal er nu niet meer over beginnen, Lena. Volgens mij staat nu niets meer ons huwelijk in de weg, maar... ...denk jij er anders over, dan zul jij je redenen daarvoor wel hebben. Hoe het zij, wij op de gaarde wachten op jou. Wij? Ja, bijna net zo goed als ik. Ik... ...ik zal je niet lang meer in het onzekere laten hermen... Deze week nog zal ik mijn besluit nemen. En het je laten weten. Dat beloof ik je. Het is goed, Lena. <telling> Daar komt je broer. Dan ga ik maar liever. Ah, goed dat ik u hier nog aantref, heer Van Geijderen. Ik heb hier notaris Mella bij mij, die u het een en ander te vertellen heeft. Goedenavond, juffrouw Van Roekel, meneer Van Geijderen. Wat heeft dit te betekenen? Dat zult u zo vernemen. Als de heren iets te bespreken hebben, dan ga ik maar leren. Geen sprake van, Lena. Jij blijft daarbij. Wat het een notaris te vertellen heeft, is ook heel leerzaam voor jou. Komt u ter zaken, notaris? Ik heb vanmorgen een brief ontvangen van mijn collega van Gemers uit Gorkum... ...welke geheel voor zichzelf spreekt. Ik zal hem u voorlezen. Zeer geachte collega Mellaart. Niet dan met tegenzin heb ik in opdracht van de heer Herman van Garderen uit een onderzoek ingesteld... ...naar de toedracht bij het testament van vrouwen van Overweel. Ik zeg niet dan met tegenzin omdat ik duidelijk wil stellen dat ik geen rechter van instructie heb willen zijn. Integendeel. Maar hoe het zij, ik wens hierbij gaarne te verklaren dat er geen enkele grond bestaat... ...om aan de echtheid van het testament te twijfelen. Ik heb de beide in het testament genoemde getuigen gehoord en ook zij hebben geen enkele bijzonderheid opgemerkt welke op fraude zou kunnen wijzen. De aantijging van de heer van Garderen was dus geheel misplaatst. En wat de herondertekening betreft wegens misschrijverij, dat is voor elke notaris een duidelijke zaak. Heeft men klerken in dienst dan zijn misschrijving aan de orde van de dag. Ik zal de heer van Garderen van het resultaat van mijn onderzoek officieel op de hoogte stellen. Maar het leek mij goed u tans, reeds een en ander te laten weten. Met collegiale groeten en alle hoogachting verblijf ik uw dienstwillige dienaar H. van Gemert. Uh, wat heeft u hierop te zeggen, heer van Garderen? U hebt ons in het openbaar belasterd, heer van Garderen. U kunt rechtsvervolging tegen u, wegens last voorkomen ...indien u deze verklaring ondertekent. Alsjeblieft. Weg met dat fot. Wat? Wat wie, wil je die verklaring niet eens lezen? Het is zo klaar als een heldere dag dat jullie gekonkeld hebben. Maar jullie zullen dat wel zo handig ingericht hebben... ...dat de waarheid nauwelijks te achterhalen zal zijn. Voor mij is die brief van nul en geen erlei waarde. Dus u tekent deze verklaring niet? Ik denk er niet aan. Dat zul je weten, mannetje. Daar staat gevangenisstraf op, weet je dat? En je zult in het gevangen komen. Reken daar maar op. Als we nu in mijn huis de garde zaten... dan gooi ik die twee één voor één naar buiten, Lena. Zou je nu maar niet liever met mij meegaan? Wat? Mijn zuster blijft hier, wat denk je wel? Ga jij zitten, Lena? Ga met mij mee, Lena. Weg van deze huigelaars. Kom mee. Mijn zuster komt dit huis niet uit. Kerel, ik waarschuw je. Je spot met je leven. Toe Herman, laten we dit uitpraten. Gebruik toch je verstand. Alsjeblieft, wacht tot morgen. van Roekel en notaris Bellart. ik wil met Lena spreken. Verlaat ogenblikkelijk dit vertrek. Wat zullen we nou krijgen? Wie beslist hier? Eruit, of ik schop je eruit. Kom even, kom, kom. Dit is huis Vredebreuk. Daar, daar zal ik hem voor aanklagen. O, oh, Herman. Dat het nu zo moest gaan. Neem me niet kwalijk, Lena. Maar ik kon niet anders. Ik heb het niet gezocht. Deze scène is mij opgedrongen. Ik weet het, Herman. En ik zou zeggen... Kom en je mij gauw halen. Oh, liefste. Ik kom morgen al. Hermen van Garderen, bekend gij dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Lena van Roekel hier tegenwoordig. Haar belovende, dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en getrouwelijk onderhouden, als een getrouw man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Ja. Lena van Roekel. Bekent gij dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Herman van Garderen hier tegenwoordig? En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, hem trouw en geloof in alle dingen houdende, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is? Ja. Dan verklaar ik u nu, man, en vrouw. ja mijn kind als als het de heren mocht behagen ons huwelijk te zegenen met een kind dan zal ik hem of haar de heren wijden het is goed Goed.